Watermalgemoed met het NWS-journaal. Het gebruik van de harddrug crystal meth is in Amsterdam vorig jaar opvallend gestegen. Blijkt uit metingen van het rioolwater. De onderzoekers schatten in dat elke dag 300 tot 400 mensen in de hoofdstad... het zwaar verslavende meth gebruiken. Volgens verslavingsinstituut Trimbos komt de stijging mogelijk... doordat de druk populair is geworden bij een kleine groep mannen in de homo-scene. Europees gezien staat Amsterdam op de 18e plaats van steden... waar veel meth wordt gebruikt. In de riolen van Oost-Europa wordt de meeste meth gevonden. De software die gebruikt wordt om de stemmen bij elkaar op te tellen bij verkiezingen... is ondanks aanpassingen nog steeds onveilig, meldt het bedrijf Fox IT na onderzoek. Toch ziet de kiesraad geen reden tot zorg, omdat de resultaten gecontroleerd kunnen worden. Het stemmen zelf gebeurt nog met een rood potlood, maar het optellen van de stemmen gaat via de computer. Wie die software kraakt, kan de verkiezingsuitslag manipuleren... Fox IT raadt aan de software voor de Tweede Kamerverkiezingen te vervangen. Die zijn over twee jaar. Het inkomen van Shell-topman Ben van Beurden... is vorig jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017... naar ruim 20 miljoen euro aan salaris, bonussen en aandelen. Vanaf dit jaar is de bonus van van Beurden... gekoppeld aan de klimaatdoelstellingen van Shell. Als die niet worden gehaald... krijgt de top van het bedrijf minder geld uitgekeerd. Zo'n 6.000 scholieren hebben vanmiddag meegedaan aan een nieuw klimaatprotest in Amsterdam. Het is een stuk minder dan de 10.000 bij het protest vorige maand. de demonstranten eisen van de regering een strenger klimaatbeleid. Ze hebben een protestmars gelopen door de stad en riepen leuzen als CO2 weg ermee. In het weer dan in de loop van de middag en vanavond wordt het vanuit het westen droger en klaart het steeds meer op. De westelijke wind waait vrij krachtig tot aan zee stormachtig. Het is 8 tot 12 graden. Ook morgen en in het weekend regen en een stevige wind. Na het weekend meer zon, minder wind en hogere temperaturen. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In Noord-Holland staan twee files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevaretsveen, zes minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met De Ring en Broek in Waterland, vijf minuten oponthoud.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 namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Goedemiddag luisteraars, dit is Muziek van Live op CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met de vaste items, de instrumentale van vandaag... de column van El Kerkman, de nummer 1 van deze week... en deze maal uit 1998. De gouden oude van de week, het weer voor het komend weekend... en het biscoopprogramma van Circus Zandvoort. Maar natuurlijk ook lekkere muziek. En dat is nog niet alles, want nieuws uit onze badplaats... en de directe omgeving... We hebben dus een heerlijk vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of zich op kanaal 40. En kijken kan ook www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u in ieder geval heel veel plezier. En ik begin met ja, misschien wel de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival. We hebben een hele goede kans in ieder geval volgens de boekmakers. Duncan Lawrence met Arcade. Daar begin ik mee. Ik vind het een fantastisch plaatje. A broken heart is all that's left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 Evenementenagenda van maart: de 17e klessenconcert, koorconcert, kathedraal Koor het Haarlem, Protestantse Kerk, aanvang om 3 uur s middags. de 22e kinderdisco bij Plispunt en het is 7 tot 9. de 28e opening kinderkunstein, Zandvoortsmuseum om 2 uur. ook de 28e regenboogborrel bij jong en, voor Jongen Oud, Krankafé XL en dat is van half 6 tot half 8. En dan hebben we de 29e, is de opening expositie Frisse Wind... van Ada Breedveld, en dat is het Zandvoort Museum om 4 uur. De 30e, de 30e van Zandvoort, een wandelevenement... circuit Strand en Duinen en het Centrum uiteraard. De 31e, Zandvoort-Circuit Run... en dat is ook het circuit Strand, de Duinen en het Centrum. En dan hebben we nog een keer de 31e, Omloop van Zandvoort... en dat is circuit Zandvoort. En ja, en er is dus weer genoeg te doen. Ja, we gaan nu luisteren naar... De Beatles. En dat doe ik eigenlijk een beetje voor Bart. Lacht. 24 uur per dag. Dit is hij. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, en deze instrumentaal, dat is een hele mooie. Zijn carrière als solo artiest begon Linkvelder in 1976... als eerste onder de naam Cliff King... die echter om juridische reden veranderd moest worden in Ricky King. Zijn eerste titel was het instrumentale nummer Verde... dat oorspronkelijk de beginmelodie van een Italiaanse tv-documentaire is over de Partisanenrepubliek Ossola. Linkvelder leerde het gitaarspelen autodidactisch. Na beëindiging van zijn schoolopleiding... volgde hij een opleiding radio- en televisietechniek. Na zijn werk studeerde hij muzie muziek aan de Muziekhogeschool in Karlsruhe... en slaagde hij in 1971 als muziekpedagoog. Sinds 1960 speelt hij bij verschillende plaatselijke bands... en vanaf 1973 was King lid van de band The Kids... Ik heb voor hem uitgekozen... Uh, Ricky King met Verde. Tijd op tijd, garantie voor gezelligheid. Ha, ha, ha, ha. ai. Aai, Rosjongen, soetse jongen. Ey chef, ik naar wasen Wassenaat.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 wie ik ook ben, was ik ook doe. Ik heb een ziel. Feliz Maandag 25 maart. Dan geeft onze, uh, onze bekende Zandvoortse Serdi een, een workshop met zijn beatbox Kunsten heeft Serbi Beatbox in België, God Talent en Hollands God Talent een halve finale bereikt. Serdi komt langs in het jeugdhonk om te laten zien wat hij in huis heeft en een workshop beatboxen te geven. Krijg les van een groot talent. Deelname is gratis voor Zandvoortse jongeren tussen 12 en 18 jaar. En het is maandag 25 maart om 8 uur s'avonds. En het is het jeugdhonk van de blauwe tram. En de blauwe tram is gelegen in Louis-David's nummertje 1 in Zandvoort. Love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, De ja, ja. column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is het landelijk campagne voor het ministerie van VWS... samen met de zorgorganisaties hard nodig. Het doel van deze campagne is om vooral jongere mensen... te interesseren voor een baan in de zorg. We weten allemaal dat er meer ouderen en steeds minder werkenden komen. Ook leven we gezonder en behouden we, we tot op hogere leeftijd... onze vitaliteit en onafhankelijkheid. We lossen veel ziektes op. Mensen wonen langer thuis. En de samenleving is een kanteling, een kanteling terug aan het maken... zodat we meer voor elkaar zorgen en naar elkaar gaan omkijken. Daar is niks mis mee. Maar toch vraag ik mij af of deze gegevens de lading dekt. Want na de campagne van vorig jaar, ik zorg... is er nog niet veel veranderd in en met de zorg. Sterker, het tekort aan verpleegkundigen... is in vergelijking met vorig jaar nog hoger geworden... en daarmee ook de werkdruk. De vergrijzing neemt toe dus is er meer personeel voor de thuiszorg nodig. Ziekenhuizen sluiten en respect voor de ambulancepersoneel... is heel ver te zoeken. Daarom is het goed dat we ook dit jaar stil blijven staan... bij de Week van de Zorg en Welzijn. Zorgen, of het goed gaat met de zorgaanbod in Zandvoort... is een keuze die van hoger hand gemaakt wordt... en goed moet worden overwogen. Dan is er nog petitie nodig om aan te geven... dat sommige zaken beslist anders moeten... Gelukkig is het tij gekeerd. Maar er kan nog zoveel meer om te zorgen... dat de ouderen in Zandvoort gelukkig en tevreden wonen aan de zee. Want bij de campagne staat niet alleen de zorg centraal... maar ook het welzijn is toegevoegd aan de slogan. Beide, zorg en welzijn, zijn verbonden met elkaar. Zonder zorg, geen welzijn en ook andersom. Het lichamelijke en het geestelijke gezamenlijk geeft aan... dat of iemand lekker in zijn vel zit... Natuurlijk is niet alleen het vinden van een extra handen in de zorg... een flinke uitdaging, maar het behouden van goede zorg is nog belangrijker. Een schouderklopje kunnen deze kanjers best eens gebruiken. Want werken in de ouderenzorg is nog steeds niet aantrekkelijk. Daarom is de week van de zorg helaas nog steeds hard nodig. Want het is niet alleen mijn zorg, het is de zorg van iedereen. Laten we wel zijn met elkaar. Nel Kerkman.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 Donderdag 21 maart. We gaan verder met het behandelen van de gedichten van Gerhard Gorsaert. Een pseudoniem voor de historicus en politicus Frederik karl Gerritson uit 1884 tot 1958. Kind van de rivel, meester van de Nederlandse vers en dichter van het Verlangen. onder begeleiding van Theo Chinchu. en de kosten zijn 2 euro inclusief thee en koffie. Donderdag 21 maart van 2 tot half 4. en de locatie is de Blauwe Tram. En dat is Louis Davis Carré nummer 1. <Zoog> Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Zandvoort, waar de metropool de kust kust. Dat is een mooie. Zandvoort is er met jaarlijks 5 miljoen bezoekers... en 1 miljoen overnachtingen de belangrijkste badplaats... van de metropoolregio Amsterdam. Om deze positie te behouden en te versterken... heeft het kwaliteitsteam in opdracht van de gemeente... een conceptvisie opgesteld met heldere richtlijnen... waardoor de diverse plannen in de kuststrook moeten worden voldoen. Zo ontstaat er een kader voor de gewenste kwaliteit en functionaliteit... voor zowel voor de lopende als de nieuwe ruimtelijke als economische projecten... in de kuststrook van Zandvoort. Het kwaliteitsteam bestaande uit een landschaparchitect, een specialist op het gebied van toerisme en economie... En een architect en stedenbouwkundige heeft de kuststrook in drie sfeergebieden gedeeld. Ieder gebied heeft zijn eigen karakter, functie en gebruikers. Het conceptvisie ligt de komende zes weken ter inzage, zodat onder andere bewoners hun zienswijze kunnen geven. Waar mogelijk worden reacties verwerkt in de visie, die vervolgens ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Ja, het is nummer 1 hit uit 1998. My Heart Will Go On is het themanummer van de populaire film Titanic uit 1997. Het lied is geschreven door James Horner en Will Jennings... en is opgenomen door Celine Dion. Het origineel is uitgebracht in 1997 en opgenomen voor het album Let's Talk About Love. Het nummer ging in verschillende landen direct naar de eerste plaatsen in de hitlijsten. James Horner had aanvankelijk enkel de melodie voor het lied gecomponeerd... als achtergrondmuziek voor de film. Maar was van mening dat er best een volledig nummer... met gezongen tekst van gemaakt kon worden. Het nummer kon dan worden gespeeld tijdens de aftiteling. De regisseur van de Titanic, James Cameron... wilde in eerste instantie geen nummers met tekst hebben. Daarom vroeg Horner, Will Jennings om het in het geheim... een tekst voor de lied te schrijven. Nadat James Horner en Will Jennings... Het nummer verschillende keren aan Cameron hadden laten horen... besloot hij toch maar te gebruiken. Celine Dion wilde aanvankelijk het nummer niet opnemen... maar liet zich overhalen door haar manager en echtgenoot René Angelil. De opname werd in één keer en zonder instrumentale begeleiding voltooid. Hier is Celine Dion met My Heart Will Go On.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 Ja, hoe zou dit plaatje nou weten? Nee, juist, Rio. Dit waren de Dizemanswend. De oude, totaal vernieuwde bord... dat bij de ingang van de Wim-Gertenbach-college Wim stond... is vervangen door een modern bord. Buiten dat het nieuwe bord aangeeft... dat het hier de enige Zandvoortse middelbare school bevestigd is... geeft het bord ook de tijd en de temperatuur aan. De ingang heeft nu hiermee, na de visuele verbouwing van de school... een frisse aanblik gekregen. De entree van Zandvoort via de Zandvoortselaan is nu ook weer helemaal volledig in orde. But I was 6 years old, I broke my leg. Now was running from my brother and his friends.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 Go on.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 Way to go home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 Ja, we zijn geëindigd deze, de eerste uur met Castle on the Hill. Ja, van Ed Sheeran. Prachtig plaatje. Ik hoop u weer terug te zien straks naar het nieuws en de boodschappen. Ik zou zeggen, tot straks.